In Syrië hebben demonstranten een politiebureau en een kantoor van de regerende baatpartij in brand gestoken. Ook zijn weer honderden mensen de straat opgegaan in de stad Dara om te protesteren tegen het regime. Betogers klom op de resten van een standbeeld van oud-president Assad dat ze eerder hadden vernield en ze riepen leuzen. In Londen betogen een paar honderdduizend mensen tegen de bezuinigingen van de regering. De deelnemers liepen in een mars naar Hyde Park, waar nu de slotmanifestatie bezig is. Op verschillende plaatsen in Londen waren er relletjes. De demonstranten bekogelden de politie met onder meer verf en zelfgemaakte brandbommen. Het is de grootste vakbondsbetoging in Groot-Brittannië in meer dan 20 jaar. Na een verkeersongeluk in Amsterdam is de jonge cabaretier Floor van der Wal overleden. De laatste weken trad ze vaak op in het theatercafé Toomeler van Comedy Train. Van der Wal die pas, die was pas begonnen met haar studie, tijdens haar studie met optreden. Drie jaar geleden won ze een prijs voor mensen die met hun talent hun lichamelijke beperking overstijgen. Floor van der Wal is 26 jaar geworden. Op het WK Baanwielrennen in Apeldoorn heeft Marianne Vos goud gewonnen op het onderdeel Scratch. Ze versloeg in de sprint de Australische Bates en de Britse King. Het is de eerste gouden medaille voor Nederland op het WK Baanwielrennen. Eerder vandaag haalde Teun Mulder brons op het onderdeel Keirin. Het weer. In het noorden vannacht ligt de vorst, morgen vrijwel overal zon. Het wordt 10 graden in het noorden en 13 in het zuiden. Dit was het NOS.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 ja Het is echt, echt uh, heel fijn dat hij dat gaat doen Het wordt ja, echt een klapper, ik wordt... heb een keer een, uh, een lezing van hem gezien En uh, ja, als die man op het podium gestaan staan, dan zegt hij niks, dan, dan ligt hij al dubbel Dat is grappig, want ik heb eens een keer een lezing voor hem georganiseerd Ja, dat oh, ja, <laughs> is zo helemaal Oké, okay, maar het is niet ons feestje vanavond, <laughs> we gaan uh, verder We gaan vanavond naar uh, Marlies van der Steeg Want zij, uh, zij is vanavond onze gast, welkom Marlies Dankjewel, leuk hier te zijn Marlies is een leuke spontane meid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 kom je in om op te <laughs> keren om 3000 kilometer uh, te gaan lopen en dan ook nog in je Waarom? Waarom? Waarom?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 dus uh, ik hoop dat het gaat lukken. Nou, na deze uitzending, uh, half Zandvoort, uh, kom op. Hè? Ik hoop ja. het, ja, dat zou fijn zijn. We komen uiteindelijk nog even terug uh, bij, het, uh, bij, boek. bij het boek. Uh, dan kan je ook even aangeven waar ze te koop uh, zijn en zo. Ja. ik kan hem echt aanraden. Ik heb hem zelf gelezen. Ik had hem in vijf dagen uit. Dat is voor jou heel bijzonder, is Voor mij het? heel bijzonder. Ja, als je weet dat ik normaal een half uur, half jaar over een boek doe. <laughs> dus het was echt. Een, dus, ja, je hebt gewoon een hele leuke schrijfstijl. Dank je. Heel ontspannen, heel. Uh,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 En dan zit je wel een beetje zo van hoeveel gewicht. En zegt, nou, een kwart van je lichaamsgewicht. Dus dan ga je denken: oké, okay, nou, ja? nou, een kilo of 17 nou, mag je het dan. Ik heb adviseur geweest dan ik. Ja? Wat had hij gezegd?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 En er is geen eten, dan zal het zo zijn, weet ja. je wel. Maar dan pak ik ja. wel een taxi of zo naar een dorp. En, uh, weet je wel, dat... Ja, precies. Het wordt echt het is... steeds makkelijker ja. naarmate je meer kilometers maakt. Ja. Dat is absoluut zo. Het is echt het is een, een loslaten. Ja, dat zeggen ze ook altijd, ja. Hm. Maar dat is zeker weten waar. Ja. Ja. Hey, we gaan even naar uh, de volgende muziek. Je hebt uh, een paar CD's uh, meegenomen. Ja. En um, nou, dan mag ik de eerste nummer uh, even aankondigen? Ja, nou, ik heb um, op mijn reis had ik ook een uh, iPod bij me.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 dan via luik naar reims of via luik naar namen en dan naar reims en uh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 Iedereen snapt dat. Dat is wel grappig om te merken. Het grappige is dat ik dat zelf uh, anders ervaren heb. Ik heb een paar ja? jaar geleden gelopen. Ja. Uh, ik, ik ging juist alleen. Ik wilde helemaal geen mensen van thuis uh, mee. Op wat voor een uh, gebied ook. Ik wilde vanuit Nederland. Oh nee, ik ben trouwens vanuit Le Puy gelopen. Ja.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 Ik denk, shit, er is iets vreselijks aan het hand, hartgeval, ik, ik draai hem om. Zag ze een bloemetje of zag ze een beestje. En dan echt met De camera helemaal, oh. Nou, dat heb ik vier, vijf keer uh, laten gebeuren. Toen dacht ik bij de zesde van, nou, je bekijkt maar ik loop gewoon rustig door. En je haalt ik hem maar zie hem alweer, al ja, Ik weet echt helemaal uh, hartverzakkingen. hartverzakkingen van. Uh, ik dacht dat je heel wat gewend was, Richard, maar. <laughs>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 denk 30 kilometer verderop gegaan en uh, daar uh, voor de hoofdprijs in een hotel terechtgekomen. En ik geloof dat je die alleen die avond, die 24 uur al meer, hebt uitgegeven aan overnachting ja, als de hele week normaal. ervoor. Hè? Ja, ja, Nou ja, de taxi was geloof ik al 40 euro ja, en het hotel precies. was 80 euro dus ik ben lichtelijk boven mijn budget ja. gegaan die dag. Maar ja, dan de volgende dag, dan loop je vanaf dat punt weer terug naar de route en weet je uiteindelijk is het allemaal niet zo heftig, maar je, op zo'n moment schrik je wel een beetje. Dat je denkt oh jee, wordt dit dan de eerste nacht op straat slapen? Ja. Hey, voordat we naar, naar de terugkomst gaan,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 ja, heel snel gegaan. Hoe kunnen mensen het boek kopen? Via mijn website: www.opwegforenwens.nl.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 Heel lang blij, want ik ben er haast nooit nog. Zijn wel Is, euh, het zit er alweer op, helaas. Euh, Marlies, ik wil je ontzettend bedanken voor. Euh... Nou, je bent echt een hele leuke, spontane meid, hè? Ik, Dat euh, is, euh... ik heb genoten van deze uitzending. <laughs> Dank jullie wel, je, hier. Echt, <laughs> ja, hier is je. heerlijk. Heerlijk zit hier. Erg leuk om hier te zijn. Ja, lekker op zijn stoel zitten te lachen een, en helemaal je element. Ja. Als de uitzending drie was geweest, dan had je nog geen enkel rol. Maar ik doe als je helemaal naar de uh, gelopen bent, dan is van uitzending Dat natuurlijk. <laughs>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 Ja, zeker weten. Of ik vier maanden lang van huis weg kan. Nou, het kan ook, je kan ook 800 kilometer doen en dan ben je anderhalve maand weg. Dat dus is nog veel, denk ik. Ja. Ja. Nou ja, je bent stiekem maar al een op... België. Je bent al in België als je maar 100 kilometer loopt. Ja, dus dat is schilder, betreft. Ja, dat oh, is Nou ja, dat, dat, ja, ja ik hoor toch wel positieve berichten zo nee, aan nee, de andere nee, kant het van het de tafel. Ik vind het wel heel leuk, dus ja, waarom niet? Ja. Dus,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 Dionne, die uh, zit midden in de verhuizing, Dionne Scheurs, die uh, onze agenda altijd doet. Uh, en uh, op het laatste moment moest ook haar vriend in het ziekenhuis, dus het heeft helemaal geen tijd gehad om uh, de agenda te vullen. En ook niet omdat dat hier voor te komen lezen, dus vandaar dat we even geen agenda hebben gehad. Sterkt, hè, Dionne? Met ja, alle, Dionne, als je luistert, dingen. heel sterk. Ja, vriend. En uh, welkom in Zandvoort, officieel vanuit hier in de studio. Want ze is natuurlijk pas twee dagen geleden verhuizen. Ja, ze is een Zandvoortse geworden. Ja, Ze is ook ingeschreven nu.